1 uur. Het NOS Journaal door Alt Megens. Goedemiddag, president Assad van Syrië wil met nationale dialoog de rust terugbrengen. Staatssecretaris Bleker informeert bewoners Het Wiegepolder persoonlijk over kabinetsbesluit. De belasting op tweede huis in Frankrijk is van de baan en de makelaars zijn opgelucht. Vanmiddag vooral in het zuiden bewolking met af en toe regen in het noorden. De zon en droog. 17 graden wordt het op de Wadden en mogelijk 20 graden in Limburg. Morgen dan blijft het aan de kust redelijk droog, maar in het binnenland vallen er geregeld buien. Het wordt morgen opnieuw zo'n 20 graden. De Syrische president Assad die is voor het eerst in twee maanden ingegaan op de onrust in zijn land. Dat deed hij in een toespraak van bijna een uur. Al-Hassanat, al Assad vraagt zijn toehoorders of de huidige chaos... de toestand in Syrië heeft verbeterd. Volgens hem zal niemand iets van hervormingen merken... zolang er wordt gedemonstreerd. Volgens correspondent Nicole Fever geeft Assad toe... dat Syrië in grote problemen verkeert. En dat is voor het eerst. Zijn toon is een klein beetje meer verzoenend. Hij geeft niet langer alle schuld voor de opstand aan het buitenland, aan de buitenlandse, buitenlandse samenzwering. Hij geeft toe dat er tekortkomingen zijn in de Syrische maatschappij uh, en dat daar wat aan gedaan moet worden. Nou, hij spreekt over de corruptie, er moeten hervormingen komen. Dat wil iedereen, zegt hij. Maar dat kan niet zomaar na decennia, dat moet echt langzaam. En daarover wil hij in gesprek met het volk, nou, met een aantal vertegenwoordigers daarvan. Dan moet er een commissie komen, die moet een tijdspad gaan bepalen. Dan moet het allemaal goed komen en daar moeten mensen het eigenlijk mee doen. En daarnaast... zegt hij ook, ja, de mensen op straat... die hebben misschien wel legitieme eisen. Daar willen we naar luisteren. Dat zijn we verplicht als staat... Maar wij zijn natuurlijk, uh, wij moeten wel hard optreden tegen al die railschoppers die daarbij zitten, die die vreedzame demonstranten uh, misbruiken. Ja. ja, en daar gaan we elkaar tegen optreden. En we zoeken nu nog 64.000 mensen. Dus eigenlijk, ja, aan de ene kant klinkt het alsof je wat wil doen, maar uh, de, de mensen op straat, die zullen absoluut heel erg teleurgesteld zijn. Ja, wat, hij, hij zegt dus uh, dat geweld dat moeten we aanpakken. Maar dat is niet iets, dat is geen brede beweging, dat is een kleine groep die daar verantwoordelijk voor is. Nou, hij spreekt zelfs niet over een kleine groep. Hij zegt gewoon dat het relschroepers zijn die uit zijn op het uh, naar beneden brengen van de staat. Dat dat natuurlijk niet kan gebeuren. Dat er nu een hele generatie opgroeit met een gebrek aan respect voor de staat. En daar moet gewoon keihard worden, tegen worden opgetreden. En ja, de, de mensen op straat die wilden natuurlijk iets heel anders horen. Die wilden horen dat hij uh, eigenlijk dat hij aftrat. Maar daarvoor, daar, daar verwachten ze, dat verwachten ze al niet. Maar dat hij een deel van zijn macht zou opgeven. Dat ze een aandeel krijgen in hun eigen bestuur. Dat partijen, hun partijen kunnen meedoen. Dat de veiligheidstroepen uh, worden teruggetrokken. Dat politieke gevangenen worden vrijgelaten. Iets. Maar, nou ja, niets daarvan eigenlijk. De verwachtingen, die waren al niet hoog gespannen. maar uh, dit is uh, ronduit uh, teleurstellend en ik uh, was net in contact met wat mensen uit Syrië via de Skype. Ja En uh, ja, de, de, de, de, de, hoe zij deze petitie omschreven, nou, ik zal het niet letterlijk herhalen... maar ze zeiden ook, kijk, die 64.000 man die nu gezocht worden... hij hoeft er maar 63.000 te zoeken, want hij heeft er al duizend vermoord. Dan gaan we naar de provincie Zeeland. De staatssecretaris Bleker, die is namelijk op dit moment uh, op de Westerschelde. Hij brengt de Zeeuwen goed nieuws. Het kabinet vindt dat het Wierenpolder niet onder water moet worden gezet. Colette van Dune is erbij, bij de staatssecretaris daar. Uh, Colette, uh, iedereen uh, in veestemming daar? Ja, net voor en net naar Hoogwater. Kun je wel zeggen, ja. Hij is uh, eerst naar het café Het Verdronken Land gegaan vanmorgen. En daar heeft hij met uh, wat Zeeuwen gesproken... die natuurlijk erg blij zijn dat hun kostbare akkerland gespaard lijkt te worden. Althans, zo heeft uh, staatssecretaris Bleker het beloofd. En nu zijn we een boot toch? Aan het maken, met wat betrokkenen en vooral heel veel pers. En we varen nu uh, langs een plaat, wat nu nog een zandplaat is. En dit wordt dan nieuwe natuur in plaats van uh, die Hetwiegerpolder, meneer Bleeker. Ja, de kunst is eigenlijk om uh, dit soort platen in de Schelde om die, uh, te laten groeien. Want uh, hoe groter de plaat, hoe meer zeehonden? Ja, hoe meer bijzondere natuur zou je kunnen zeggen, hoe meer leven. Eh, want op zichzelf eh, is het een beetje vergelijkbaar met de Waddenzee. Zeggen, die half droogvallende eh, platen, daar, nou ja, daar, dat is een hele ja, bepaalde leef, leefgebied voor, voor de natuur. Dus dat willen we graag wat eh, uitbreiden. Zoveel mogelijk in de Schelde zelf, in plaats van dat we... Ja, Kostbaar land onder water zetten. Want daar komt het voor de zeeuwen op neer. Ik zal even uitleggen waarom ook alweer. Namelijk omdat de vaargul verdiept moest worden... om de haven van Antwerpen voor meerschepen bereikbaar te houden. Daarom had u een afspraak met de Vlamingen. En die zeggen nu eigenlijk van... nou, u praat wel heel erg uh, voor uw beurt. Want uh, wij gaan hier hartstikke veel schade doorlopen. Uh, Onze polder namelijk, die we al onder water zetten... als compensatie voor de natuur... die grenst aan die het Wiegenpolder. Als jullie dat ineens niet meer doen... ...moeten wij een dijk gaan bouwen. En bovendien, u komt uw afspraak gewoon niet na. Schade 250 miljoen, zeggen de Vlamingen. En dat gaan ze op u verhalen. Nou, dat zien we dan nou wel. Ik wacht het allemaal eens even rustig af. We, ik, heb een, uh, ik heb de minister-president van Vlaanderen de afgelopen maanden... ...goed op de hoogte gehouden van waar we mee bezig zijn. En uh, hij vindt dat we het verdrag moeten respecteren... Uh, maar ik heb ook uh, begrepen dat hij uh, bereid is om met ons te overleggen als wij een alternatief plan hebben, wat uh, ja, gelijkwaardig is. Nou, dat overleg gaan we dan voeren. En het lijkt mij uh, het belangrijkste dat we dan gewoon op grond van feiten uh, aan de slag gaan. En eigenlijk ook daarna pas tegen de Zeeuwen zeggen ik heb het voor elkaar en eigenlijk niet al vandaag. Nou ja, het is natuurlijk wel heel belangrijk dat er nu een regering Rutte-Verhagen zit... De eerste regering sinds dat er over uh, het Scheldenverdrag uh, gesproken wordt. Ja. Die zegt van uh, voor ons is een oplossing waarbij we dure landbouwgrond niet onder water zetten. De eerste optie, daar gaan wij vol voor. Dank u wel. Colette van Nuenen was dat vanuit Zeeland in gesprek met staatssecretaris Bleker op de Westerschelde. Ja, en dan uh, goed nieuws voor Nederlanders die in Frankrijk een tweede huis hebben. Die hoeven namelijk geen belasting te gaan betalen daarover. Dat leek er eerst wel op. Uh, maar de heffing die zou ook nadelen gaan uitpakken voor Fransen die in het buitenland wonen... en die nog een huis in Frankrijk hebben. Die zouden ook die belasting moeten betalen. En daarom heeft president Sarkozy gezegd, die heffing die blazen we af. Nico Kobelens is makelaar in Franse woningen. Goedemiddag. Goedemiddag. U zult, uh, u zult er blij zijn. Uh, ik en vele anderen. Ja, uh, merkte u er al iets van? dat Het stokte de verkoop van, uh, van Franse huisjes? Nou, de laatste paar maanden stokte het inderdaad wel. Omdat uh, de, de, zeg maar, de kandidaten kopers... Uh, ja, die, die zitten toch in een uh, toekomstige belastingheffing te kijken. En die houden zich daar wat dat er gaat een beetje ver van. En zeggen van nou, voorlopig uh, koop ik nog maar geen huis in Frankrijk. Ja, maar nou, nou ging het om, om, om iets van een paar honderd euro of zo per jaar... Hè, wat ze zouden moeten gaan betalen. Je zou kunnen zeggen, ja, god, dat, uh, dat kan er ook nog wel bij, bij zo'n tweede huis. Kopenhuis is het een paar honderd euro, maar voor duurdere huis dan, dan praat je over een paar duizend euro. Ja. En dan gaat het ook niet zozeer om het gaat over die belastingheffing. Maar het gaat ook dat de overheid op die manier toch uh, bij je naar binnen zit te kijken. En je toch een beetje je privézaken ja, je, je uh, uh, toch een beetje gaat bemoeien. En dat is toch voor heel veel mensen toch ook een, een groot bezwaar. Maar dat gebeurt toch altijd met belastingbetaling? Uh, belastingbetaler? Jawel, nee, dat is ook wel zo. Maar er zijn een heleboel die uh, zeg maar toch een 2000 frank hebben. En dat af en toe is aan deze en gene verheuren. En ja, die willen daar toch uh, een vrijheid in hebben. Ja. Nog, nog daar gelaten, uh, wat het aan de de, de, uiteindelijk de, de prijzen van de woningmarkt zou doen. Dat, wat zou het daarmee doen? Denkt u, zouden die dan uh, gaan, gaan kelderen? Ik, ik, ik denk in ieder geval een stuk zeker. Leeft het ook onder, onder de collega-makelaars in Frankrijk zelf? Want ja. u bent Nederlands makelaar ja. met huisjes in Frankrijk, ja. ook, ook in het land zelf? Nou, omdat uh, zeg maar, mijn collega-makelaars in Frankrijk, die een huis aanbieden aan de Nederlanders, of aan de Italianen, of aan de Engelsen, uh, ja, die, die, die prijzen die komen ook onder druk te staan. En uh, dat merken zij natuurlijk ook in de, in de verkoopsnelheid, de omzetsnelheid van hun woningen. Ja, ja. Het wordt uitgelegd als een mogelijke verkiezingsstunt, omdat Sarkozy volgend jaar herkozen wil worden. Dat komt u wel goed uit, meneer Koblenz. Nou ja, in die zin wel. Goed, ik heb gesproken met een opgeluchte makelaar in Franse woningen. Ja, absoluut zeker. Dank u wel. Dag. Dit is het nos Journal met Doorald Meegens. Vertegenwoordigers van de EU en het IMF die gaan naar Athene deze week... om met de nieuwe minister van Financiën te praten over bezuinigingen. Ze zijn er in ieder geval morgen en overmorgen. De Europese ministers wilden vannacht nog geen besluit nemen... over een nieuwe noodlening aan het land. In een verklaring zeiden ze dat eerst het parlement... morgen zijn vertrouwen moet uitspreken in de nieuwe regering van Papandreou. Het parlement moet akkoord gaan met de bezuinigingen die Papandreou voorstelt. Tegen die bezuinigingen is in de Griekse samenleving veel verzet. De EU-ministers hebben de Grieken opgeroepen nu tot eenheid. En een besluit over de nieuwe lening wordt begin volgende maand verwacht. Op de varkenshouderij van een bestuurder van landbouworganisatie LTO zijn beelden gemaakt van varkens die er slecht aan toe zijn. Beelden werden in het geheim gemaakt en wel door een nieuwe actiegroep die noemt zich Ongehoord. En die groep die wil laten zien dat er geen diervriendelijk vlees bestaat. Er is onder meer een varken te zien dat een miskraam heeft gehad... met allemaal dode biggen om haar heen. De LTO-bestuurder waar het om gaat, Ten Haven, zegt dat op de beelden... uitzonderingen te zien zijn en dat de actiegroep bewust een misleidend beeld schetst. De actiegroep Ongehoord maakte s'nachts beelden in 26 stallen... waarvan de meerderheid één of meerdere keurmerken voor diervriendelijkheid heeft. De boeren vinden dat de groep onverantwoordelijk te werk gaat... gezien het gevaar op besmettelijke ziekte. En ook zeggen ze dat er altijd wel iets te vinden is... omdat een boer niet 24 uur per dag bij zijn dieren zit. Sport. co Adriaanse dan, die tekent de komende dagen een contract bij FC Twente. Dat heeft Joop Munsterman, de voorzitter van FC Twente, bevestigd. Het hing al de hele ochtend in de lucht, nu is definitief. Over de lengte van het contract wil Munsterman nog niet veel zeggen. Dus ook niet of het een contract voor één jaar wordt. Nou, ik zeg er maar niks over, want uh, daar zijn we nog niet helemaal uit. Maar volgende week, maandag, komt hij. Nou, een persconferentie hier en uh, nou ja, dan kunnen we al dit soort zaken uh, zeg maar, uh, wat uitgebreider bespreken. Is het erg dat hij pas volgende week komt, terwijl je 20 haast heeft? Nee, ik bedoel, ik heb ook nooit gezegd dat we haast uh, hebben, of hadden, nu. Maar, uh, want, uh, ja, uh, het gaat om een kwaliteitsfunctie. En als je daarin laat opjagen... dan kan je maar zo een paar jaar inderdaad zitten met iemand waarmee je... omdat je haast had. Als je daar hiermee laat opjagen... dan denk ik dat je echt tot verkeerde keuze zou kunnen komen. Wat voor indruk maakte Co Adriaanse op u? Heeft hij er zin in? Hij is vijf jaar niet in Nederland geweest. Ooit gezegd trouwens een jaar geleden... ik train niet meer in Nederland. Nee, fantastisch. Fit als een hondje. Heel ambitieus. Wil echt naar FC Twente. En uh, nou ja, wij wilden ook echt graag co. Dus wat dat betreft was het allemaal niet zo ingewikkeld. En wat is een opdracht? Wat geef je mee? Wat heb je gezegd? Co, dit wil ik. Nee, dat, dat, uh, Joop, dat weet je bij ons. Ik bedoel, wij, wij gaan gewoon voor de plaats bij de eerste vier. En uh, wie van de vier dan kampioen wordt, ja, dat zien we dan wel. Maar we willen wel graag uh, rechtstreeks Europees voetbal hebben. Dat is het enige. Het wordt dus FC Twente en co. Voorzitter Joop Munsterman van FC Twente. Zojuist heeft de Raboblank de ploeg bekendgemaakt die meegaat doen aan de Tour de France. Grote verrassingen heeft de selectie niet opgeleverd. Renners zijn Robert Geesink, Bauke Mollema, Laurens ten Dam, Boom, Maarten Challinki, de Duitser Nierman en de Spanjaarden Sanchez, Garate en Bareda. PSV heeft weer wat meer lucht. Twee regionale bedrijven zijn bereid elk 5 miljoen euro te investeren in de vorm van een achtergestelde tienjarige lening. Voorwaarde is wel dat de herstructureringsplannen van PSV doorgaan. uur is het geweest, dus als het goed is, dan wordt er nu getennist op Wimbledon. Marcella Mesker die is erbij. Marcella, is het droog? Zijn ze bezig? Ja, het is uh, droog. Het ziet er zelfs redelijk uit. Er is nog wel wat regen voorspeld, maar voorlopig uh, kunnen we van start. Op de buitenbanen uh, wordt er dan ook gestart om uh, 12 uur lokale tijd, dat is dus 1 uur onze tijd. Op het centekort straks eh, beginnen we pas om 2 uur. Ja, En dan mag de titelverdediger, zoals gebruikelijk is in Wimbledon... Rafael Nadal het mannentoernooi openen. En dat doet hij dan tegen de Amerikaan Michael Russell. Een 33-jarige Amerikaan. Nou ja, als we weten dat Nadal nog nooit in de eerste ronde verloor... van een Grand Slam toernooi, dan zal hij dit ook wel doorkomen. Later vandaag een van de andere favorieten, de lokale held... De, de Brit en die Murray komt nog in actie. Morgen natuurlijk die twee andere grote favorieten. Feder en Djokovic bij de mannen. Uh, de Nederlanders, nou, dat willen we natuurlijk allemaal uh, graag weten. We hebben er twee in het toernooi: twee deelnemers uh, bij de mannen. Robin Hazen en Igor Sijsling. De laatste plaatsen zich via het kwalificatietoernooi nog op de valreep en ze spelen alle twee vandaag later in de middag pas. Uh, Hazen komt uit tegen een Spaanse gravel specialist Pere Riba. Nou, dat is natuurlijk een heerlijke loting. Een jongen die uh, wel 71 is in de wereld. Goede service, maar uh, op zich moet Hazen dat kunnen redden. Zeisling, die speelt later vandaag tegen de Rus Igor Kudlchin. 14 over 1, de hoofdpunten uit het nieuws. President Assad van Syrië slaat in zijn toespraak een verzoenende toon aan... maar er zijn vooral teleurgestelde reacties vanwege het gebrek aan hervormingen. Staatssecretaris Bleker wacht de reacties van de Belgen rustig af... op het kabinetsbesluit om de Hetwiegenpolder niet onder water te zetten. En trainer Co-Adriaanse gaat volgende week aan de slag bij FC Twente. was het uitgebreide NOS-journaal, zometeen na de reclame het vervolg van lunch...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 De huizenmarkt is wereldwijd stevig ingezakt. Het moment om een tweede huis te kopen. In Florida en Spanje zijn veel huizen zelfs de helft goedkoper geworden. Helaas blijken er wat allertjes onder het gras te zitten. Vanavond in Goudzoekers een koopje onder de zon. Een vijf voor 9 bij de VPRO Nederland 2.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 Goedemiddag allemaal. De miljoenen en miljarden bedragen vliegen ons om de oren als het gaat over de overnames van sociale netwerkcijfers. Maar hoe wordt de waarde van Hives of Facebook eigenlijk bepaald? In het radiodagboek deze week de hoogste baas van de publieke omroep, Henk Hagort. Na de brief van minister van Bijsterveld over de bezuinigingen bij de publieke omroep... is hij erg benieuwd wat de kranten erover schrijven. Kijken of ik hier de zaterdag heb. Ja. Klassiek altijd een uh, commentaar van de Telegraaf. Uh, en dan komt altijd het woord staatsomroep terug. Wat natuurlijk onzin is, want we hebben een ledengebonden bestel. Half twee, dan is het tijd voor Stand.nl. In Vlaanderen zijn ze furieus over wat het kabinet Rutte nu van plan is met de Zeeuwse Hetwiegenpolder. Die wordt dus niet onder water gezet als het aan Nederland ligt. En daarmee lapt Nederland het scheldenverdrag aan zijn laars, zeggen ze in Vlaanderen. Onaanvaardbaar, vinden ze.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 Vorige week werd bekend dat de Telegraaf Mediagroep 53 miljoen euro heeft betaald voor Hives. Oprichter van de Nederlandse site, Raymond Spanjar, maakte dat bekend in zijn boek over het bedrijf. Hij is dus in een één klap multimiljonair geworden. Maar het kan nog gekker, want de beursgang van Facebook moet begin volgend jaar 70 miljard euro opleveren. Enorm bedrag, maar ja, je krijgt wel een netwerk van zo'n 700 miljoen mensen. En daar kan je dus commercieel gezien veel uithalen. Of je daarmee het aankoopbedrag ook terugverdient, dat is natuurlijk even de vraag. Daarom vraagt Lund zich af, hoe bepaal je eigenlijk de waarde van sociale netwerken? Ik praat erover met Jan Vis, adjunct professor Business Valuation en Value Based Management. Hij is verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Dag meneer Vis. Goedemiddag meneer Van den Berger. Ja, u weet dus alles over waardebepaling van bedrijven. 100 miljard euro voor uh, Facebook. Wat denkt u uh, dan als u dat hoort? Uh, ja, u kunt het niet zien, maar een glimlach speelt over mijn gelaat. Dat zijn natuurlijk fantastische bedragen waar de Griekse overheid wellicht nuttige dingen mee zou kunnen doen. Uh, de vraag is natuurlijk of het gerechtvaardigd is om dat soort bedragen te betalen voor een onderneming waarvan je moet afvragen of zo'n onderneming ver in de toekomst kan blijven bestaan. Het probleem met, met prijs- en waardebepalingen ligt heel vaak dat men omstandigheden die op dit moment van toepassing zijn, die nu geldig zijn, dat men die moeiteloos doortrekt naar de toekomst. Ja. Uh, en zich niet realiseert dat uh, positie en situatie uh, in, op de tijdlijn, als het ware, dat die steeds kunnen veranderen. Ja, maar men kijkt dus vooral naar het nu. en, en wat, Hoe komt zo'n bedrag dan tot stand? Nou, de waarde van, van een onderneming is in principe niet veel anders dan de opbrengst, de nette opbrengst van het bedrijf. Dat wordt in vaktermen de free cashflow of de vrije geldstroom genoemd genoemd. En die, daar wordt naar de toekomst gekeken en die wordt contant gemaakt. Dat geld in de toekomst te ontvangen heeft vandaag niet zoveel waarde. Vooral als dat in de verre toekomst is. En daar is een techniek voor, dat heet het disconteren. En zo krijg je als het ware de huidige waarde... van die toekomstige verwachte opbrengsten. Ja, maar goed, de dingen die je daarin stopt, die zijn dus heel uh, discutabel. Ik bedoel, dat, dat, dat, dat kan heel positief zijn, maar je kan ook zeggen... Van, nou ja, ja, jullie zeggen dit wel, verkopende partij... maar wij vinden het toch even iets anders. Ja, nou, dat, het is natuurlijk ook in het belang van de koper... Om om de verwachtingen van de verkoper, die over het algemeen zeer positief uh, zullen zijn... want anders als zet je het niet in etalage, uh, om die te onderzoeken. Er wordt natuurlijk ook vaak een due diligence onderzoek uitgevoerd. Mm. Het probleem echter met nieuwe media is... en dat hebben we in de internethype in het verleden ook gezien... Uh, ja, als je praat over een supermarkt, iedereen weet wat een supermarkt doet... en uh, wat je daarmee kunt. En nieuwe media, nieuwe technologieën, daar weet men dat nou net niet van... En dat betekent dat die onzekerheid uh, vele malen hoger ligt. En uh, het enthousiasme wil dat dan nog wel eens winnen van de realiteit. Zeg. Ja, want je begrijpt eigenlijk zo'n Facebook, hè? Bijvoorbeeld, uh, je, je, ik begrijp eigenlijk niet waar die de inkomsten nou uit vandaan haalt. Want als je daar lid wil worden, is dat is gratis bijvoorbeeld. Dus waar, waar verdienen zij nou geld mee? Ja, nou ja, ik, ik heb dat uh, proberen na te gaan. Dat is niet zo vreselijk eenvoudig overigens, want dat is allemaal wat vaag. Maar ik heb bijvoorbeeld LinkedIn gevonden... Uh, daar zie je dat personeelsadvertenties uh, 41% procent, uh, van de inkomsten genereren. Dan gewone advertenties 32% procent, en de minderheid, nog geen 30%, procent, komt uh, door betalende deelnemers aan, aan zo'n uh, sociaal medium. en uh, Dat zijn mensen die een klein bedrag betalen per maand. Uh, in die zin is natuurlijk het hebben van een enorm volume uh, een, geweldige, uh, een geweldige asset. Want uh, als je miljoenen deelnemers hebt, dan is zelfs een klein bedrag natuurlijk uh, in het totaal nog zeer aanzienlijk. Ja. En ik vrees ook, of vrees, maar uh, je, je zou kunnen zeggen dat een groot deel van de prijzen die betaald worden, de enorme bedragen, daar zit een premie in, als het ware, om zo snel mogelijk een dominante positie in te nemen op die markt. En wij hebben gezien bij Microsoft en ook bij anderen... dat uh, zodra je dominant bent, echt tot de grootte ho hoort... Ja, dan zet je de standaard. En dan ben jij de naam, dan ben je de merknaam. En dat trekt uh, opnieuw klanten aan. En, en daar zit natuurlijk een enorm voordeel in. Ja. Um, ik, ik kom zo even graag bij u terug. Laten we even naar een man uit de praktijk gaan... die dit net aan de hand heeft gehad. Uh, Raymond Spanjaar, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Oprichter van Hives. Uh, eind vorig jaar aan de Telegraaf Media groep verkocht. 53 miljoen euro hebben we dus gelezen vanuit jouw uh, boek. Uh, dat boek heet trouwens van 3 naar 10 miljoen vrienden. Als je zoveel geld hebt, uh, dan heb je ook heel veel vrienden natuurlijk. Uh, jij bent een voorbeeld van iemand dus die, da die dat aan de hand heeft gehad, zei ik al. Uh, ho hoe is de waardebepaling van Hives nou precies gegaan? Ja, ik, ik, ik, ik deel de analyse wel. We zijn, uh, voor internetbedrijven zijn natuurlijk heel veel criteria altijd genoemd. Van, ja, van waarde per lid, van waarde per uh, unieke bezoeker. Maar uiteindelijk is de waarde toch het beste te bepalen... door te kijken naar wat verdient het bedrijf nu... en wat verwachten we dat het in het toekomst gaat verdienen... En dat was eigenlijk ook een beetje het criterium, uh, zoals wij er eigenlijk naar keken. Dus we draaiden vorig jaar een winst van uh, naar uh, zo'n 4 miljoen. En dat komt inderdaad en... uit die advertenties en zo, wat meneer Vis ook net zei? Klopt, waarbij, uh, wat, wat, en daar is hij redelijk uniek in, dat een belangrijk deel van onze inkomsten, wel minder dan de, dan de helft, maar een belangrijk deel komt ook uit uh, geld wat leden be betalen echt voor een, een abonnement. Mm -hmm. ja. Maar goed, dus op een gegeven moment zeggen jullie een bedrag en dan zegt de, me de Telegraaf Media Groep ja nee dat is iets te veel. Uh, maar je bent aardig uitgekomen, denk ik dan hè? Ja en daar, daar, daar, daar, daar heb je enorme verschillen in natuurlijk. Je hebt partijen je hebt, uh, partij die dachten uh, misschien wel uh, aan een waardering van twee keer zoveel. Je kon ook weer een, een, een som maken voor de helft. En uiteindelijk is dat er ook een beetje het spel van, van onderhandelen ja. waar je dan hebt uitgekomen ja. Maar voor zover wij het hebben na kunnen gaan, uh, he, want die verkoop is nu geweest... dus de Telegraaf Mediegroep heeft dat in handen... maar ik begrijp dat huis nu zelfs een beetje aan het krimpen is op dit moment. Nee, het is, het is qua gebruik is het, uh, is, het, uh, is het redelijk stabiel. Het is nu ook de grote site van Nederland, dus echt veel groeien kan je dan niet. Uh, maar dit, het is natuurlijk ontegenzeggelijk dat Facebook ook groeit. Dus met het ook daarop vind ik uh, dat het stabiel is... Uh... Ja, daar kan je wel tevreden mee zijn. Ja, maar goed, het punt is dus vaak met dit soort uh, business... Dat het, dat het heel erg in het nu is, zegt meneer Viss. Dus die Telegraaf Mediagroep kan er over termijn, op termijn best wel wat last van krijgen. Dus. Uiteindelijk kan je het achteraf bepalen over een paar jaar... of het een goede acquisitie is geweest. Dat, uh, ja. dat klopt, maar dat, uh, als je niets doet, dan, uh, ja, dan doe je ook niet. Ja. En, en dat zal jouw zorg zijn, want je bent echt helemaal uitgestapt ook, hè? Uh, dat laatste klopt, dat, dat mijn zorg is. Ik blijf toch altijd in ieder geval emotioneel betrokken... bij iets ja. waar we zo lang aan hebben gewerkt, maar... Ik ben inderdaad helemaal uitgesnapt. Alweer bezig met nieuwe plannetjes? Nee, nou, ik ben nu heel erg druk bezig met mijn boek, dus ik hoop dat dat goed gaat. En daarna vind ik het lekker om even een, een tijd lang het hoofd zo, zo leeg mogelijk te maken. En uh, ja, even niet, uh, niet nee. uh, zo hard te werken. Nee. Dat allemaal eerst en, en daarna misschien wel weer nieuwe plannen. Ja, nou laat het weten dan. Dank dat je even van de telefoon wilde komen, Raymond Spanjaar. Uh, meneer Fis, ja, dat is het uh, verhaal. De Telegraaf Mediagroep heeft nu dus uh, Hives. Uh, straks Facebook. Uh, ja, hoe krijg je dat geld er allemaal weer uit wat je daarin steekt als uh, investeerder? Ja, nou ja, men zal dus uh, zeker bij de Telegraaf zoeken naar uh, synergetische of strategische oplossingen. Dat wil zeggen dat men Hives gaat gebruiken bij andere uh, media aspecten die men daar uh, in de aanbieding heeft. Uh, en uit die combinatie is wellicht wel wat uh, te halen. Wat mij natuurlijk zorgen baart in het gesprek... Uh, de opmerking die meneer Spanjaar maakte... Van dat het ledenaantal stabiliseert. Ja. Uh, ja, Nederland is vol, maar stabiliteit, daar is het niet op gekocht. Hè? Nee, het is nou, gekocht... sterker nog, ik, volgens mij hadden wij aanwijzing... dat het zelfs iets gekrimpen, gekrompen was. Dus hij, hij schetst het iets mooier dan het misschien wel is zelfs. Ja, en als dat het geval is, dan, dan ga je natuurlijk toch de vraag stellen... hoe je het terug moet verdienen. Want er is 43,7 miljoen voor betaald, netto, dus dat is... Dat is dat is echt uh, de som die betaald is. Als je daar 10% rendement op wil maken... dan moet je natuurlijk 4,4 miljoen afgerond per jaar netto... aan, aan vrije geldstroom moet je binnenhalen. En uh, dat, dat, dat kan natuurlijk wel als je miljoenen mensen hebt... die allemaal een klein bedrag betalen. Maar ja, dan verdien je 10 En ik denk dat het ja. daar toch eigenlijk niet om te doen is geweest. Nee. We hebben er allemaal bij gezeten. Hè? Ook in het verleden met, met ik noem maar wat World Online... was ook ineens zo'n enorm ja. hot item. Nou ja, dat, dat ging uit als een nachtkaas. Uh, toch, toch, blijkbaar uh, zijn er mensen met geld die, uh, die daar... Uh, nou ja, niet, laten we zeggen, zonder blik of bloze geld insteken, maar die toch vrij snel de portemonnee trekken. Ja, nou ja, het is kennelijk vrij simpel te financieren en, en geld heeft natuurlijk ook niet voor iedereen uh, exact dezelfde waarde. Hè? Duizend euro extra voor een meneer als Bill Gates is heel wat anders dan voor een bijstandsmoeder. Dus een partij die uh, over een, een forse oorlogskas beschikt. Um, en gelooft in de, in de ontwikkeling van social media, ja, die zou het erop die, die kunnen wagen. Ja, waar wij af en toe nadenken over een, uh, een aankoop, als ik noem wat, zal ik een nieuwe. Uh, uh, uh Lady ladyshave kopen voor mijn vriendin. Uh, ja. da daar kopen ze gewoon een sociale netwerksite. Ja, in verhouding... Uh, dat. Nou weet ik niet heel veel ladyshave... Uh, de verhouding van de sociale <laughs> media ik, netwerk. Ik, ik, ik, ik, ik klap ook veel te veel uit de school, geloof ik. Ja. Uh, dat is ook echt een cadeau van echt uh, jaren geleden, volgens mij. Ja, nee, nee dat, maar, maar, maar dat is natuurlijk inderdaad uh, precies hetzelfde. Wat voor de ene groot cadeau is, is voor de ander een kleinigheid. En dat zie je bij het aankopen en verkopen van bedrijven... zie je dat eigenlijk ook. Ja. Dank voor uw deskundige uitleg. Jans Vies uh, weet alles dus van hoe dat nou gaat. Hoe betaal je nou wat voor een, uh, voor een bedrijf? In ieder geval voor een sociale netwerksite. Het Radio Dagboek. Deze week met Henk Hagoort, bestuursvoorzitter van de Nederlandse publieke omroep. Dit is een spannende week. Vorige week de bezuinigingsbrief van de minister. Komende maandag het debat in de Tweede Kamer. En daarom dus een, een actieve week. Ja, hij is zelf, zelf altijd Henk Hagoort, dus dat moeten wij ook doen. Hij is de hoogste baas van de publieke omroep. En nu de minister de plannen voor de bezuinigingen bekend heeft gemaakt... moet hij ervoor zorgen dat alle omroepen op één lijn komen. Dat is lastig, want 200 miljoen minder zorgt natuurlijk voor grote veranderingen. Morgen heeft hij het eerste overleg van de velen die nog volgen. Maar Hagort heeft eerst even tijd voor iets anders. Uh, even de kranten doornemen. Zoals je ziet uh, liggen die allemaal voor mij op tafel. Meestal zie ik wel in het weekend. Ik ben toch altijd benieuwd wat, uh, wat er over de omroep geschreven wordt. Elke week wel iets. En deze, dit weekend in het bijzonder omdat vrijdag de brief van de minister er was. Uh, het is me opgevallen dat uh, nou ja, natuurlijk alle kranten het nieuws hebben over de publieke omroep. Uh, en er zitten ook wel voorspelbare reacties in. Uh, meest afgewogen voelde ik trouwens deze ochtend het commentaar van trouw. Uh, maar bijvoorbeeld een telegraaf is toch altijd heel erg negatief... over de publieke omroep, ook deze keer weer. Die hebben het liefst dat de hele subsidie voor de publieke omroep stopt. Nou, dat gaan we niet doen. Uh, en verder denk ik, uh, is helder dat de bezuinigingen erg fors zijn... en dat iedereen toch wel geschrokken is. Kijken of ik hier de zaterdag heb. ja.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 Nou, soms, soms vind ik het over de, over de grens. Het valt nu wel mee. Maar soms uh, is de Telegraaf heel erg uh, fel en gaan ze ook voorbij de feiten. En dat vind ik altijd jammer voor een krant. En he, soms voel ik me enigszins geraakt omdat de kolommen van de Telegraaf... ook wel gebruikt worden voor de lobby van de uitgevers. En ik vind dat je een onderscheid moet maken tussen je redactie en je bestuurlijke werk. Een maandag begin ik meestal met een inloopuur met al onze leidinggevenden. Dus directeuren, netcoördinatoren praten we even de week door... Ik neem de brief mee. Ja, dan hebben we hem bij de hand. En ik heb wat rekentabelletjes bij me over cijfers. Ik net belde de, een van de directeuren nog op. Die had ook zitten rekenen. Dus ik denk dat er nog heel veel met rekenmachinetjes deze week in Hilversum gezeten wordt. Nou, zo'n leidinggevende bijeenkomst bereid ik me niet echt op voor. Nee. Ik ben toch wel een beetje er gewend aangeraakt om, uh, zeg maar, voor de afspraken in mijn agenda... gewoon te zien wat er op me afkomt. En s'avonds lees ik af en toe stukken, maar niet te veel, want dat vind ik niet het leukste werk. Goedemorgen. Nou, welkom. De maandagochtend uh, na de vrijdag met de brief. Uh, ik denk dat jullie allemaal de, brief, uh, de bezuinigingsbrief en de brief van de minister hebben kunnen lezen. Uh, ja. Het echte heftige was natuurlijk uh, toen dit kabinet kwam, er, uh, 200 miljoen bezuinigen. Uh, nu ziet men dat voor het eerst ingevuld. Dat is wel schrikken. Men weet ook dat deze organisatie, waar de Raad van Bestuur leiding aan geeft... er werken toch ook een kleine 400 mensen, dat die 26 miljoen euro moet bezuinigen. Dus er, zal ook, er zullen ook wel vragen zijn over wat betekent het voor ons Er Het is natuurlijk 40 kantjes, dus het is best lastig om hem uh, uh, heel gestructureerd uh, uh, door te nemen. Uh, wat denk ik in de pers vooral opgevallen is... Uh, is dat het een hoog bezuinigingsbedrag is en dat er harde klappen in Hilversum vallen. Uh, 500 meter verderop zit de wereldomroep. Uh, daar is de klap hard op aangekomen, de orkesten. En bij ons ook 127 miljoen. Dit werk bestaat ook niet uit alleen maar leuke boodschappen, zeker niet in deze tijd. Maar ik denk dat het belangrijk is dat je wel aan blijft geven dat er een uh, richting is. Dat je laat zien dat je weet waar we heen gaan en uh, dat je uh, paniek voorkomt. En ik denk dat het goed is om nog eens even te kijken. Radio 2 is er ook. En 5. Uh, om, uh, om nog eens te kijken wat het zegt over de rol van de NPO in het bestel. En uh, over ons eigen werk. Het radiodagboek van Henk Hagoort, gemaakt door Anne van der Veen. Terugluisteren kan via lunch.ncv.nl slash radiodagboek. Zometeen in stand.nl gaat het over de Hetwiegerpolde. De stelling dan, Nederland moet de afspraak met Vlaanderen over die Hetwiegerpolde nakomen. En we zijn benieuwd naar uw eens of oneens. Eerst zie hier nu, naar net wel. Radio 1, het NOS-journaal. President Assad zegt dat de Syriërs hun eigen problemen moeten oplossen... In een tv-toespraak kondigde hij een nationale dialoog aan. Het is Assad's derde toespraak sinds de demonstraties in maart begonnen. Assad zegt dat een kleine groep saboteurs verantwoordelijk is voor de problemen in zijn land. Buitenlanders die in Frankrijk een tweede huisje hebben hoeven geen extra belasting te betalen. De Franse regering trekt de wet die daarover gaat in. De maatregel had 176 miljoen euro moeten opleveren. 20.000 Nederlanders hebben een vakantiehuis in Frankrijk. Vertegenwoordigers van de EU en het IMF gaan deze week naar Athene... om met de nieuwe Griekse minister van Financiën te praten over bezuinigingsmaatregelen. De Europese ministers hebben vannacht nog geen besluit genomen... over een nieuwe noodlening aan Griekenland. Ze willen dat eerst het parlement zijn vertrouwen uitspreekt... in de nieuwe regering van premier Papandreou. En op de Utrechtse heuvelrug, waar normaal gesproken geen adders voorkomen... zijn toch enkele van deze gifslangen gesignaleerd. De adder is een beschermde diersoort en komt in Nederland eigenlijk alleen voor in Drenthe en op de Veluwe. En natuurmonumenten waarschuwt nu bezoekers van de Utrechtse heuvelrug met borden... dat er met een grote boog om adders heen moet worden gelopen. Nou, dat waren de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file na een aanrijding op de A4. Den Haag richting Amsterdam. Dus het Ringvaartaquaduct en Hoofddorp 2 kilometer. De rechte reisrok is daar dicht. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Staatssecretaris Bleker van Landbouw praat nu in Zeeland... over het besluit om de Hedwiggepolde niet onder water te zetten. Bleker dacht vrijdag nog dat Vlaanderen... zijn alternatieve plan wel zou accepteren. De Belgen moeten er nog mee eens zijn. En we gaan gewoon constructief in overleg met de Belgen. en gaan we kijken hoe ver we komen. Ik heb er wel vertrouwen in. We hebben een goed alternatief. en Ik heb begrepen van de minister-president van, van Vlaanderen, de heer Peters dat als wij een goed alternatief hebben... dat hij bereid is om daar met ons over te praten. Nou, dat schatte bleken dus een beetje verkeerd in. Het plan valt allerminst in goede aarde daar bij de Vlamingen. Oud-minister en prominent Christendemocratisch partijlid Vivina de Meester... Noemt het in de Vlaamse kranten morgen zelfs onaanvaardbaar? Is het goed dat de Vlamingen Nederland aan de gemaakte afspraken houden? Of moeten ze het alternatieve plan van Bleker een kans geven? Ik praat erover met Mark van Peel. Die is schepen van Antwerpen. Wij zouden zeggen wethouder. Uh, hij gaat over de havens daar. Hij is bovendien CDV-politicus. De Vlaamse Christen Democraten zijn dat. Dag meneer Van Peel, goedemiddag. Goedemiddag. We beginnen altijd in Stand.nl met drie keuzes. Daar mag u alleen maar ja of nee op zeggen. Dan gaan we zometeen uitgebreid doorpraten over de stelling. Hier komen de keuzes. Nederland maakt zich steeds meer belachelijk. Ja. Beter een goede buur dan een verre vriend. Ja. Als we Vlaanderen bij Nederland vroegen, is deze burenruzie ook gelijk opgelost. Nee. Bent u tegen dat samenvoegen of wilt u die burenruzie in stand houden? Ik wil ze helemaal niet in stand houden, maar ik geloof niet dat het meteen opgelost zou zijn. Nee. Nee. Het was ook weer een knipoogje, dat begrijpt ja. u. Ja, ja, ja. De stelling waar we zo meteen uitgebreid over door gaan spreken. Nederlands moet de afspraak met Vlaanderen over de Hetwiegerpolder nakomen. En ik zeg tegen onze luisteraars, bent u daarmee eens of oneens? SMS staat aan 7070, dat kost wel 50 cent. U mag ook gratis bellen, nummer 0800-1101. U mag stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, eens of oneens, gebruik dan hekje standpunt. Eh, meneer Van Pel, ik wil die eh, stelling ook graag aan u voorleggen. En dan ben ik benieuwd naar u eens of oneens. Nederland moet de afspraak met Vlaanderen over de Hetvigerpolde nakomen. Daar ben ik het helemaal mee eens, ja. Ik dacht al zoiets. Ja. Waarom? Ja, ik moet u zeggen, het tegenovergestelde verbaast me eigenlijk. Dus wat nu weer gebeurt, verbaast me erg. Nederland is een bevriende natie. We hebben daar een... Uh, een verdrag meegemaakt waar jarenlang over onderhandeld is. Dat is goedgekeurd door onze beide parlementen... in Nederland en in Vlaanderen. Het is Vlaamse bevoegdheid. En uh, dus gingen wij ervan uit dat uh, die afspraken zouden worden nagekomen. Het zijn overigens niet zomaar afspraken. Het zijn bepalingen in een internationaal verdrag. We spreken dus over een internationale rechtsorde. En... Uh, Zulk een verdrag is natuurlijk een optelsom van heel veel soms tegengestelde visies, belangen, meningen enzovoort. Ja. Daar is een mooi pakket van gemaakt en daar dan één draad uit trekken. Dat lijkt mij, tot voor kort zou ik gezegd hebben, dat is erg on-Nederlands. Nederland stond ervoor bekend dat het zijn internationale verdragen naleefde, was een betrouwbare partner ook ja. in Europa. En de, de, dit is zeer bevreemdend ja. gedrag. Die ene draad die eruit getrokken is, dat is dus die, die hè? die dus niet uh, onder water komt te staan als het aan Nederland ja. ligt. Uh, daarvoor in ruil komen dan die Schorer- en welzingenpolder in de buurt van Vlissingen. En waarom moet het wat u betreft per se die hetwiegenpolder zijn? Ja, niet wat mij betreft. Ik moet toch even iets zeggen over de ontstaansgeschiedenis van... waarom staan we nu? Wij, Waar staan we nu? Meer dan tien jaar geleden vroeg... Vlaanderen aan Nederland, kunnen we de Schelde wat verder verdiepen. Dat ja. is het wegwerken van een aantal drempels. En dat was voor de haven van Antwerpen belangrijk? Dat is voor de haven van Antwerpen zeer belangrijk. Uh, daarop zei Nederland, ja, wij willen wel... maar wij moeten van uh, Europa een heel aantal uh, maatregelen nemen... in verband met natuurherstel in, de, in het bekken van de Westerschelde. Ja. Daar willen we het dan meteen ook over hebben... Daarop volgde een jarenlange negociatie, onderhandeling. Ja. Uh, waar dan is afgesproken, we gaan die dingen gelijktijdig regelen. Dus we gaan die verdieping, zijn we het mee eens. We maken ook allerlei financiële afspraken. Wie wat moet betalen, Vlaanderen moet dan maar wat meer betalen. Maar we gaan ook afspraken maken over dat natuurherstel in de Westerschelde. Zeg maar het teruggeven van meer uh, terrein, grond aan uh, de getijdenwerking van de Westerschelde. En dat wordt in één pakket geregeld, vooral ook op vraag van Nederland. En achterin volgens ontstaat dus een hele discussie ja. in Nederland over die ontpoldering van de Edwige polder. En dan heeft de Nederlandse regering, de deze maar ook de vorige, heeft dan een aantal bochten genomen. Er zijn door de Nederlandse overheid al meer bochten genomen in dit oh. overleg... dan er zijn in de Westerschelde. Maar meneer Van Peel, even voor dat... want kijk, uh, we zitten hier allemaal naar te luisteren... en, en u, u zit er helemaal in, dus we moeten even proberen bij de hoofdlijn te blijven. Ik vroeg ja. u van waarom is die Hedwigepolder zo belangrijk? Want uh, in het alternatieve plan van uh, onze staatssecretaris Bleker. Uh, worden nu twee andere polders genoemd. Waarom hecht u zo aan die Hedwigepolder? Maar ik hecht niet zo aan die Hedwigepolder. Die Hedwigepolder staat met zoveel woorden in een verdrag dat door onze beide parlementen is ondertekend daar staat letterlijk in letterlijk ja. in vanaf 2007 zal de Hedwige Polder worden ontpolderd naast een heel aantal andere bepalingen dat staat daar ja. in maar als dat dus niet als dat niet doet is daar dan eenzijdig op toe nee. komen nee, Oké okay, dus maar dan... dat, dat is goed dat is, dat is zeker de ambtelijke kant van de zaak nu is er een, een realiteit hè, namelijk dat uh, Nederland iets anders wil en waarom bent u daar zo tegen want ze komen wel met een alternatief. Ze zeggen niet alleen maar van we gaan die Hetwige polder niet onder water zetten en, en dat is het. Ze komen met een alternatief en dat vindt u ook niet goed. Ja, maar het alternatief staat niet in het verdrag. Nee. Het alternatief is bovendien, denk ik, vanuit het oogpunt van Europa en vanuit het oogpunt van de natuurbeweging geen alternatief. Het is het gaat over veel minder terreinen die zouden worden ontpolderd. Mm -hmm. Het gaat over een totaal ander soort van natuur dat zou worden hersteld. Dus doen alsof hier een gelijkwaardig alternatief voor ligt, klopt niet. Ik wijs er u overigens op dat de vorige regering al twee commissies heeft geïnstalleerd die allebei... De commissie Nijpels was de laatste, tot uh, de vaststelling kwamen... dat er geen reëel alternatief was. Ja. Dat betekent dus mijn zin dat het alternatief dat nu voor ligt... nog voor Europa, ja. nog voor de natuurbeweging, nog voor Vlaanderen aanvaardbaar ja. is. Even naar de kosten, want uh, uw partijgenoot, Wifina de Meester... die noemt het plan onaanvaardbaar hè, vanochtend in de, in de morgen... Uh, wat, waar Nederland nu mee is gekomen, die uh, hangt er gelijk een prijskaartje aan. Die zegt, dit gaat Vlaanderen 250 miljoen euro kosten... En Dat moet ja. Nederland maar betalen. Maar waar komt dat geld vandaan? Nee, het is, uh, dat geld komt vanuit. Je hebt een heel planningsproces opgezet. Ik zal één voorbeeld nee, maar gaat geven. Even, maar ik zal die, er... die 250 miljoen, de, de, waar, komt dat, waar zit dat geld dan in als dit, uh, dit plan van Nederland door zou gaan? Ik geef u één groot voorbeeld. Stel dat Hedwigepolder niet wordt ontpolderd. Daarnaast ligt het stuk dat Vlaanderen moet doen: dat is de zogenaamde Prosperpolder dat zou één groot aaneengeschakeld getijdengebied worden. Als dat niet doorgaat, dan moet er een gigantische dijk Aha. worden gebouwd... Ja. die op zich kost natuurlijk... die bovendien dan 20 hectare potentieel natuurgebied nog eens inneemt... die dan elders weer moeten gevonden worden... maar ook heel het vergunningen en het proceduretraject... dat zowel in Nederland als in Vlaanderen al is doorlopen... Het moet van vooraf ja. aan opnieuw ja. beginnen. Dus het kostenplaatje is zeer groot. Ja. Dus het verwondert mij ook meneer Bleker te horen zeggen van... ja, Vlaanderen was bereid om daarvoor te betalen, 60 miljoen euro. Dat zullen ze ook wel willen doen voor het alternatief. Nee, dat is helemaal niet overeengekomen. Ik, uh, nog even, want, want uh, zeg maar, uw belangrijkste uh, drijfveer volgens mij... is toch het uitdiepen van die Westerschelde. En dat is, dat is intussen toch gebeurd... Ja, natuurlijk. En daar zijn wij ook heel blij om. Dus de, de schelde is verdiept. De grootste schepen lopen moeiteloos Antwerpen aan. Dat is allemaal perfect in orde. Alleen is dat gebeurd in een verdrag... waar we met andere belanghebbende partijen... bijvoorbeeld de natuurbeweging, bijvoorbeeld de landbouw... iedereen had daar zijn mening en belang te verdedigen. Als ik nu zou zeggen... kijk, voor mij is binnen wat ik moest binnenhalen en de rest interesseert me niet meer... dan ben ik wel een erg onbetrouwbare partner... ook in de toekomst voor de natuurbeweging. Gelukkig is in Antwerpen de tijd voorbij... dat we haven en milieu... met getrokken messen tegenover elkaar stonden. We zijn geëvolueerd naar een samenwerkingsmodel. We werken ja. samen aan de uitbouw van haven en natuur. Maar, u vindt de verstandhouding... ik, wil een maar ik wil een betrouwbare ja. partner blijven... ook als binnen is, tussen aanhalingstekens... wat voor de haven belangrijk is. Ja. De andere dingen zijn ook belangrijk. Ja. U vindt de verstandhouding met die natuurgroepen belangrijk? Zo niet belangrijker misschien wel dan de relatie met Nederland nu? Nee, ik vind zowel de relatie met Nederland... als die met de natuur... Van groot belang. Ja. Nou is, uh, staatssecretaris Bleker is op dit moment in Zeeland. Hè? We hebben daar net in het nieuws iets over gehoord. Hij is daar blijde nieuws aan het vertellen. Van, uh, nou, zo hebben we dat gedacht. Hij werd daar natuurlijk ook gevraagd naar de bezwaren vanuit Vlaanderen. Hij zegt, nou ja, we zien wel als we een schadeclaim uh, aan onze broek krijgen. Uh, hij zegt, ik heb de minister-president uh, Peters vlurend op de hoogte gehouden... Uh, van wat wij hier doen. En uh, we gaan daar binnenkort gewoon uh, netjes over overleggen. Ja, dat klopt. Uh, ik heb uh, de minister-president deze morgen nog gezien... Die heeft inderdaad gezegd, meneer Bleker heeft een gesprek gevraagd. Uiteraard ga ik op die vraag in, de minister-president. Maar dat valt niet uit te leggen. als, uh, ja, we zijn het eens met al wat Nederland nu heeft besloten. Nou, vindt u dat Peters te, te, te, hoe moet ik het zeggen, iets te vriendelijk heeft gereageerd richting Nederland? Want hij was nog redelijk uh, nou, diplomatiek, zal ik maar zeggen. Nee, helemaal niet. Hij, hij was ook. niet enthousiast, maar hij zei van we zullen er even naar kijken, ja. naar dat alternatieve plan. Ja, maar het tegenovergestelde zou toch echt wel ondenkbaar zijn. We zijn vooralsnog gelukkig bevriende naties... en een eminent regeringslid van de Nederlandse regering... veracht om de minister-president te zien. Stel dat die botweg zou zeggen, ik weiger u te zien, dat is gewoon ondenkbaar. Zo gaan we niet met elkaar om. En de oorlogsvloot is ook nog niet... Uh... Nee, nou, nee, gelegd, nee, nee, maar, nee, nee, zo, nee, nee, nee. Zo gek is het nog niet. Um, ik, ik ga u nog even een, een reactie uh, voorlezen van onze site. Dus dat zijn luisteraars die daarop gereageerd ja. hebben. Hier zegt iemand... De Vlamingen moeten niet zo zeuren. Hun belang is dat de Schelde wordt uitgediept. Bijkomende zaken als de natuurcompensatie is een Nederlandse aangelegenheid. Overigens ligt op de bodem van de Schelde het resultaat van tientallen jaren ongezuiverd rioolwaterlozen door België. Zegt iemand nee. hier... Nee, dat klopt niet, het laatste klopt niet... maar bovendien het andere ook niet. Wij moeten niet, ik zeur helemaal niet... ik dring aan op de correcte, correcte uitvoering van een verdrag... en uh, eh, zeggen van voor mij is de buit binnen... ik bedoel haven van Antwerpen. En de rest kan de pot op, ik zal het nu eens heel cru zeggen... de rest kan de pot op, ook de mensen van de natuurbeweging... Die, met wie we een heel onderhandelingstraject hebben gelopen... nogmaals op Nederlandse vraag. Want er is een groot misverstand dat ik toch ook even wil rechtzetten. Die polder moet niet onder water... omdat de schelde moet verdiept worden. Zo zit het niet in elkaar. Dat heeft zelfs de Nederlandse Raad van State gezegd. Het is niet omdat... ...er verdiept wordt, dat er moet ontpolderd worden. De ontpoldering is autonoom natuurherstel... ...dat al lang op vraag van Europa moest gebeuren... ...in het kader van het creëren van een groot aaneensluitend natuurgebied ja. in Europa. Dus ik wil af van die band tussen uh, verdieping en ontpoldering. Ja. Die is er niet, nee. behalve, behalve dat op Nederlandse vraag... ...er geregeld is dat dat allemaal in één verdrag met elkaar zou worden geregeld. Ja. Wat denkt u als die zaak in... want Europa gaat zich natuurlijk ook mee bemoeien... Wat, wat, hoe, welke kant gaat dit op? Wel, uh, ik heb in ieder geval al met u vastgesteld... dat toen meneer Bleker zei... ik heb een goed gesprek gehad met de Europese commissaris... en dat evolueert positief... dat die Europese commissaris zich meteen repte om te zeggen... oh, oh, er is hier wel degelijk een uh, probleem... dat uh, zit helemaal niet zo positief als meneer Bleker... Het uh, deed voorkomen. Dat was prompt de reactie vrijdag. Dus wat nu voor ligt is naar wat ik weet over de Europese criteria voor natuurherstel. Die met Nederland ook zijn overeengekomen. Lijkt mij dat... Uh Heel moeilijk te rijmen. Ja. Goed, we gaan eerst kijken wat onze luisteraars vinden. U blijft meeluisteren daar vanuit uh, Vlaanderen. En dan kom ik okay. graag zo meteen bij u terug om die reacties even door te nemen. Um, voorlopig op onze site trouwens uh, wordt, uh, worden de Vlamingen zeker in het gelijk gesteld. Want uh, de percentage, ik ga ze even doorgeven, is door 1400 mensen gestemd op de stelling dus Nederland moet de afspraak met Vlaanderen over de het nakomen. 58% eens, 42% oneens. Stam.nl. Goedemiddag. Ja, ben ik in... Uh... U bent er hoor. Ja, nee, dat verdrag met de Belgen moet onmiddellijk opgezegd worden. Dat is een, een waardeloos bedrag en dat is in de tijd half opgedrongen door de Belgen. En dat, uh, wat dat bedrag op, waar dat bedrag op neerkomt, dat is gewoon een, een geruisloze annexatie van Nederlands grondgebied. Woont u in Zeeland? Ik woon niet in Zeeland, maar ik ben, ik ben, ik ben er sterk bij betrokken. En de annexatie van, van één vierkante millimeter Nederlands is voor mij onaanvaardbaar. Ja, vindt u sowieso. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met Rob van Ballegooi. Ik, uh, ja, ik vind dat wij ons weer ongelooflijk belachelijk maken. Niet alleen uh, ten opzichte van onze zuidenburen, maar ook in Europees verband om zo'n verdrag op te zeggen. En het is het zoveelste staaltje van dit kabinet eh, als we kijken naar de ecologische hoofdstructuur die de nek is omgedraaid en nu weer dit. Ik denk dat deze staatssecretaris eigenlijk het woord natuur niet zo heel erg goed begrijpt. Goed, daar wilt u bij laten. Dank u wel, Stam.nl. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met mevrouw van den Bergen. Ik woon dus wel in Zeeland en ik eh, hoor helemaal die meneer niet eens over <coughs> die mensen die in die het Wiggepolder wonen. En die mensen die hebben wij regelmatig op de tv gezien... En dat zijn heel hardwerkende mensen die vaak hun bedrijven hebben... die van vader op zoon gaan. En die het is een schitterend stukje land. En wij moeten in Zeeland toch al uh, heel veel inleven. En er komen steeds meer mensen bij, dus er wordt veel gebouwd. Daar zul je mij ook niet over horen. Maar de menselijke factor, die ja. vergeving. Ik vind die meer zo machtig. Maar, ma maar mevrouw, dat was, dat was natuurlijk al tien jaar lang uh, het geval. En er is al tien jaar over gesproken. Dus daar ja. nou, was al die kabinetten hiervoor. Die, die zijn daar druk mee bezig geweest. En toen woonden die mensen daar ook allemaal al. Ja, ja, ja, ja. Maar hij, hij bekijkt het zelf niet van de. ...van de menselijke kant. Ik vind hem, dat ben ik van de Belgen helemaal niet gewend... ...want ik ben daar zeer op gesteld, ja. en ik woon er vlakbij. Ik vind dat hij het eh, zo hardvochtig be, eh, benadert... Ja. ...en dat hij helemaal niet eens denkt aan die mensen ja. die daar wonen. En, en hij zou misschien eens moeten komen kijken... ...hoe een schitterend stukje land ja. of het is. Ik, ik ga dat zo nog even aan hem voorleggen. Ach, leggen. Dank u wel voor het bel in ieder geval. Stand.nl, goedemiddag. Ja, met Van der Schoot uh, spreekt u. Zeg het maar, meneer Van der Schoot. Uh, ik vind dat de polder niet uh, onder water gezet moet worden, want we staan aan de vooravond van een voedselcrisis en de wereldbevolking gaat van 6 naar 9 miljard. En dan gaat er weer een stuk uh, goede landbouwgrond uh, verloren. Ja, ja. Dus ik ben er absoluut op tegen. Maar goed, als, als dat, uh, hè, dat is allemaal bekeken door allerlei deskundigen. Nou, en op dat gegeven denk met... ik niet, niemand, dit is al iets van jaren terug. Nee, maar ik bedoel, er wordt op een gegeven moment een, een afspraak gemaakt met de Belgen. Dat wordt allemaal uh, keurig, wordt dat juridisch bekeken enzovoorts. En dan ineens zegt Nederland eenzijdig van wij doen daar niet meer aan mee. <lacht> ja, ja. Uh, dat kan, maar de, de situatie in de wereld verandert continu. Dus. Ik vind ze moeten naar de toekomst kijken, en ja, ja. niet uh, naar die afspraken van vijf uh, à tien jaar geleden. Nee, maar goed, waar blijf je dan in Europa, zou ik bijna zeggen. Um, Stam.nl, goedemiddag. die Wesseling, partijgenoot van meneer Bleker, Nijmegen. Ja. Maar ik ben het volstrekt oneens met, met meneer Henk, die ik redelijk ken. Kijk, afspraak is afspraak. En als dat vruchtbare, goed verkavelde enzovoort landbouwgrond is, dat hadden ze eerder moeten bedenken. En dat wisten ze ook al aan de handtekening van het laatste kabinet. Balken en de staat eronder een man, een man, een woord, een woord. Nederland slaat een flater als je niet houdt aan verdragen waar je handtekening onder staat. Bovendien wordt het nu gepresenteerd als hoera, hoera, het wordt niet ontpolderd. Ook de media veel te kort door de bocht. Dat is nog maar zeer de vraag. De Vlamingen moeten het, het eens worden. Moeten het eens zijn met, met heronderhandelingen. Ja, ja. De EU moet het eens zijn enzovoort. Ja. Het, het is helemaal niet zeker. Nou ja, het, is, het is vooral voor mij bleken die al heel vroeg juicht. Hè? Want die is ook door die eurocommissaris al teruggefloten. Ja, maar meneer Henk... Die uh, heeft een beetje te veel moed gekregen. Die, die is bij Poetin geweest in, zo, in verband met die komkommers en zo. Henk heeft iets te veel zelfvertrouwen nee. momenteel. Maar, maar die komkommers is ook nog niet geregeld volgens mij hoor. Nee, maar, nee. maar hij werd toch al in audiëntie ontvangen ja, door de ja, ja, nee, topdocs nee, top daar in de Kremlin. Zeker, maar toen zat hij ook op tv s'avonds al. En toen zei hij van nou, we gaan binnenkort weer komkommers die kant op sturen. Hij volgende... doet zijn best, maar je moet staan voor je handtekening... Uh, als het nou over andere verdragen gaat, over, over militaire zaken of wat voor zaken dan ook, Het kan toch niet zijn dat de uh, Nederlandse nee. regering handtekening zet en, en, en een jaar later zegt we, we doen het niet meer. Nee. Dat, dat kan toch niet. Je maakt je volstrekt ongeloofwaardig internationaal. Dank voor het bellen. Stand.nl. Goedemiddag. Hallo? Ja, zeg maar mevrouw. Hallo, ik ben uh, mevrouw Prinsen. Uh, ik, ik ben helemaal eens met de stelling. Maar ik weet ook wel zeker dat meneer Bleker dat ook wel weet. Afspraak is afspraak. maar En dat komt helemaal niet naar voren. De heer Bleker is slechts bezig om mogelijke kiezers achter het CDA in dit kabinet te krijgen. En hij gebruikt deze zaak als een soort, uh, ja, hoe zal ik het zeggen, marketinginstrument. Mm. Het CDA moet groter worden. En ik uh, denk er ook nog even aan terug, vlak voor de Eerste Kamerverkiezingen... dat. Uh, er ook een, een zeeuw was in het torentje bij het ja, onderleg. Waar dus die, de Zeeuwse staatslid Ro Robisin is daar geweest, op bezoek geweest. En, en zou zijn stem dus inderdaad bij die Eerste Kamerverkiezingen aan het kabinet geven. Ja. En dat heeft hij gedaan ook. Ja, precies. En, uh, maar, maar zo kan hij die toch wel gebruiken... ook tegelijkertijd om deze zaak ja. weer voor zich uit te schuiven... door te praten over ik praat nog met die en ik praat ja. nog met die. Ja. Uh, en, zo, en zo richt hij het allemaal weer. Ja. Gaat en, en, en het is goed voor het imago van de TDA, dat denkt hij tenminste. Goed, dank voor het bellen, meneer, uh, mevrouw, moet ik zeggen. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Um, ben ik aan de beurt? Ja, mevrouw. Oké, okay. goedemiddag. Goedemiddag. Um, ik wil het er eigenlijk op houden dat de Belgen constant bezig zijn met Nederlands grondgebied. Want het is dus geweest met de tgv toestanden met, met de IJzeren Rijn en nu weer met de Heffigerpolder. Men is constant bezig om de baas te spelen in Nederland. En dat is heel vervelend. En ik vermoed dat dat uh, uit een, nou ja, een beetje chronisch minderwaardigheidscomplex uh, voortkomt. Ja. Dan gaat men een beetje hoogmoedig worden. Maar goed, Nederland, ik... Nederland zat er zelf altijd bij, hoor, bij die onderhandelingen ja. volgens mij. Dus ik bedoel, als je op een gegeven moment afspreekt met elkaar, dit is de beste oplossing. En je gaat ja, ineens eenzijdig we... zeggen van dat doen we niet meer. Dat is toch niet netjes? Oh. Hoeveel afspraken zijn er al door de regeringen hiervoor niet nagekomen, ook tegenover de Nederlandse bevolking? Dat men gewoon zegt, sorry, het kan momenteel niet, het gaat anders en dan nee. gaat het anders. Nee. Maar nu wordt er dus wel gekeken naar een handtekening, naar een afspraak, men gaat kijken naar de dieren, ik zie niet anders dan waar ik kom, kom ik hoor. Dat is echt overal. Daar zie je constant dat de vogels zich heel makkelijk aanpassen. Ja. En als het ze hier niet bevalt, dan gaan ze ergens anders. En als je voor een ooievaar een mooi nest bouwt en ze willen het niet, gaan ze ergens anders. Ik zie niet anders. Nee, dank maar... voor het bellen mevrouw. Stam.nl, Goedemiddag. Toen was het stil. Hallo. Oh, toch niet. Hallo. Met wie? Uh, met Jan van Hoofd. Dag meneer uh, ik denk dat de Belgen natuurlijk voorkomen gelijk hebben. Je bespreekt iets met elkaar af. Zo ga je met je buren met elkaar om. En dan uh, komen er ineens andere argumenten die ook van wonderlijke aard zijn. Want natuurlijk is het zo dat stemmenwinst voor het CDA en al dat soort dingen gelden. Ik zou zeggen, uh, als ik uh, Belg was, zou ik zeggen... Oké, okay, jongens, jullie gaan je gang. Maar wij hebben bepaalde kosten. Daar ligt de rekening... Wij praten er niet meer over. Uh, de buiten is binnen, is, is al gezegd. Mm. Maar we hebben verplichtingen aan elkaar. Wij... Um, zullen die nakomen wat ons betreft? Jullie komen ze niet aan wat jullie betreft. Dit is de rekening, dit zijn de kosten en nou. de baten, los het maar op. Nou ja, dat wordt ook gezegd nu vanuit Vlaanderen, 250 ja, dat miljoen. Uh, Volkomen vol logisch ja. uh, antwoord. Bedankt voor het bellen. Ik ga snel ja. terug naar Mark van Peel. Uh, de schepen van Antwerpen, die gaat over de haven. Want uh, dat is een van de achterliggende dingen natuurlijk die in dit hele plan ook meespeelt. Uh, uh, CD&V-politicus ook nog. Meneer van Peel, als u meeluistert, uh, ja, ja, dan hoort mee. u dat er uh, toch veel Nederlanders uh, de, gewoon met u eens zijn. Ja, dat is ook de reactie die we... Uh, er komen nogal wat Nederlanders in Antwerpen... ook op bezoek in de weekends en zo. En uh, ik, ik heb daar regelmatig met hen gesprekken mee. Zoals ik ook nogal wat Nederlandse hoge ambtenaren... en topdiplomaten hoor en zie... die eigenlijk uh, beschaamd zijn over het Nederlands verdrag. Ze kunnen, dat zijn mensen die dat ambtshalve niet publiek kunnen zeggen, uiteraard. Uh, maar die zeggen, ja, wij begrijpen onze regering niet meer. En dus... Wat ik ook niet goed begrijp is dat de... Het CDA gaat mij zeer ter harte als christendemocraat. Maar ja. u moet van mij aannemen, de haven van Antwerpen toch nog uh, iets meer. <laughs> maar zelfs uh, als uh, christendemocraat zeg ik, het lijkt mij geen verstandig gedrag. Want de vorige regering, uh, de regering Balkenende, heeft eerst ja gezegd, dan nee, dan terug ja, dan teruggefloten door de Raad van State. En uiteindelijk gezegd, we doen het toch. Dus wat mensen overhouden is van dat dat een beetje kronkelig gedrag is. En dat uh, loont helemaal niet, ook uh, electoraal niet. Het... Lijkt mij niet verstandig. Maar natuurlijk, er zijn, er ja. zijn ook een paar mensen, dat wil ik u nog even voorleggen... dat was een vrouw. die zei ook van ja, weten die Belgen wel dat er ook gewoon mensen wonen... die al jaren daar wonen, hun hele ja. hart en ziel in, in die polder hebben gestoken? Nu, ik ken de Edwige Polder zeer goed. Ik ga daar uh, regelmatig wandelen en fietsen, want dat ligt niet ver van, uh, van Antwerpen. Uh, daar wonen ten eerste heel weinig mensen, heel weinig. Uh, ten tweede worden die mensen niet zomaar even weggejaagd. Die mensen worden zeer uitvoerig uh, gecompenseerd, ook financieel gecompenseerd. Mm -hmm. En het gaat echt niet over honderden mensen. Ja. Dus dat, dat is echt uh, het probleem ja. niet. En nogmaals, ik heb ook horen zeggen dat ik baas zou willen worden of, of België op of Nederlands grondgebied. Wel, nu, dat, uh, die kans is al lang verkeken. Natuurlijk zou het beter geweest zijn, moest zeus vlaanderen ooit uh, <lacht> bij ons gehoord hebben. Maar daar gaan we nu toch echt nee. geen bompje nee. meer over opzetten. Het meneer... is totaal, totaal uit de lucht nee, gegrepen, maar. maar het laatste woord is er zeker nog niet over gezegd. Uh, we gaan dat uh, gewoon met u afwachten dat gaat. Ik wil u nu bedanken voor uw bijdrage aan deze stand.nl. Mark van Peel, schepen dus van Antwerpen. Ik ga nog even naar de laatste cijfers op onze site, want die spreken ook in het voordeel van de Vlamingen. Uh, Nederland moet de afspraak met Vlaanderen over de polder nakomen. 1,60%, oneens 40, en er is door bijna 1600 mensen gestemd. Jeroen Snell is hier voor de onderwerpen van Dit is de Dag. Ja, Jurgen, vandaag is het Wereldvluchtelingendag en straks om twee uur is er een actie in Utrecht. Mensen gaan met witte paraplu's lopen om op te komen voor de belangen van vluchtelingen. En wij spreken met René Bruin. Het dus de hoogste Nederlander bij de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN. Oké. Okay. Uh, dat en nog veel meer, nog veel meer Ja, ja. <laughs> nou, We gaan er weer luisteren. Dan krijg ik vijf seconden van je, dus ja, de ja, ik denk dat we het kort. Zeer van, okay. van tijd. Maar we gaan zo meteen luisteren naar twee. Dit is de dag dus van de EO. Ik wens u een prettige maandag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar... Ding. Dan hoor je zoveel meer. NCRV. Vanavond om 7 uur, Larry Polak. Na het aanvankelijke verzet oogsten ze vooral bewondering. Luister naar Kunststof vanavond van 7 tot 8. Maar nu is de vraag of het allemaal wel zo verder moet. Larry Polak. Radio 1, het nieuws van alle kanten.